Wij hebben een prachtig restaurant gelegen aan de waterkant. Met warmte en gezelligheid van schemerlampjes en tapijt. De uitgebreide kaart is het proberen zeker waard. En buiten ligt er niet te klein een schitterend parkeerterrein. En onze kok is zo bescheiden. En onze kok is zo gewoon. En zijn vader Timmerman halleluja Alleluia En zijn vader was Een timmerman hallelujah, Wat een hij maakt soep CTSV, hij maakt Srebrenica hashé, hij maakt WAO puree, maar daar zitten wij niet mee. Hij maakt stampel AOW, hij maakt ziektewet AB, hij maakt onderwijs Rizé, maar wij klagen niet, oh nee, want onze kok is zo bescheiden, want onze kok is zo gewoon. En zijn vader was een timmerman. Halleluja, halleluja, en zijn vader was een timmerman, halleluja, wat een zoon. Hij bakt peren, hij stooft kolen, spek en bonen, halve zolen, laatst nog Franse wijngaard slakken in de kruipolie gebakken. Denk je, wat is dat voor walm? komt hij met gerookte zalm? Dat zou nog eens prachtig zijn, alle zalm terug in de Rijn. Maar onze kok is zo bescheiden, onze kok is zo geworden. Die bij je tafel staan, kijkt hij je gramstorig aan Vraagt hij of het heeft gesmaakt Als je net niet hebt gebraakt En dan moet je zeggen heerlijk Anders wordt hij me toch nijdig. Maar van het grote knoeiwerk eerlijk Daarvan houdt hij zich afzijdig Want onze kok is zo bescheiden Onze kok is zo gewoon En zijn vader Halleluja, halleluja En zijn vader was een timmerman Halleluja, wat een zon Kijk, zijn pakken zitten netjes en hij stinkt niet uit zijn mond En hij valt geen meiden lastig en hij krabt niet aan zijn kont Zou jij dan in de wolken zijn met die oude Bolkestein, Die Amsterdamse huilenbalk, die politieke van der Valk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 Telkens als hij iets verpest, zeggen wij hij doet zijn best. En smaakt de biefstuk weer naar vis, dat hij zo integer is. Oké, okay, hij kan niet koken, nee nou en al dat verwen. Maar als hij klaar is later, loopt hij weg over het water. Want onze kok is zo bescheiden. Onze kok is zo gewoon. En ze vader een timmerman, halleluja, halleluja. En zijn vader was een timmerman, halleluja, van de zoon. Onze kop is zo bescheiden, onze kop is zo gewoon. The Father